Kom op, ga sneller, door die zandbak. Juist, hoofd omlaag, kont omlaag, vooruit. Hup, omhoog, langs die touwen. Juist, help elkaar dan. Van die glijbaan dan hop, over die wipkip. Wat voor tijd, Bob? Die is hartstikke mooi, onder de minuut. En nu met rugzak. Yes. Die zijn zeker bij het NMM geweest. Het Nationaal Militaire Museum. Daar leren je alles over drilltechnieken, stormbanen en discipline. Kijk op whisky, whisky, whisky. Uh, www.nmm.nl